Het is volgens parkeerbedrijf Cition de bedoeling dat mensen die binnen twee werkdagen krijgen. In Amsterdam is het dan niet meer nodig om een parkeerkaartje onder de voorruit te leggen. En ook parkeervergunningen zijn gedigitaliseerd. In Bangladesh is politicus Abdulkader Mula opgehangen. Het doodsvondens werd vanmiddag voltrokken in de gevangenis van de hoofdstad Dhaka.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 go, na, na, na, na, na, na, na. Oh, oh, oh, oh free. the tears flow and wipe them from your face. I can feel it's heartbeat moving deeper. Twenty-five years they took that man away And now the world came dancing Nelson Mandela's free We gaan even nog uh, terug naar uh, van de zomer. In zomer 2013 toen ik dit uh, nummer ook al uh, draaide aan het begin van Alternative FM. En dat had toen uh, te maken met een speciale uitzending. En dat ging over seksueel misbruik. Uh, waarvoor dat nodig was? Nou ja, dat had uh, te maken met... Uh, en de aanleiding was het uh, verhaal van Enzel van der Vecht. Uh, die iets uh, uh, samen met uh, Maria Genova had uh, geschreven. Het boek Duivelskind was ik dusdanig van onder de indruk dat ik dacht... nou, daar moeten we een uh, speciaal thema-uitzending over uh, gaan ophangen. En uh, ik uh, heb toen uh, begonnen met... Uh, of ik was toen begonnen met, uh, met dit nummer van uh, The Simple Minds... met de Mandela Day. En dat had te maken met de verjaardag van Nelson Mandela. Maar nu weten we inmiddels dat de man er niet meer is. En dat is vorige week uh, gebeurd uh, tijdens onze uitzending. Kwam ik later pas achter, want uh, ik kom thuis... en ik kijk op teletext en ik uh, lees uh, dat hij uh, is overleden. Dus. Uh, het is ook niet zomaar een reden waarom we met dit nummer zijn begonnen. Want uh, van de week zag ik op het uh, platform Eigenwijs... ook al een foto staan van Nelson Mandela. En wat is nou het mooie dat we vandaag hebben. We gaan over het platform Eigenwijs praten. Dus uh, een mooi bruggetje is geslagen, dacht ik zo te <lacht> weten. Uh, want tegenover mij uh, zit uh, Sander Overs van de Eigenwijs. Goedenavond, Sander. Goedenavond. Uh, het is niet uh, zo, zonder reden. Uh, de, het programma wat wij doen... Uh, dat is het betreft, uh, nou ja, we zenden muziek uit uh, voor, uh, voor uh, mensen thuis die iets wat anders willen horen dan de gangbare popmuziek of uh, de muziek die ze op de landelijke zenders horen. Dus dat lijkt me ook al redelijk eigenwijs. Heb je het yes. alweer? Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, vervolgens uh, kijk je naar de doelgroep en dan denk ik, ja, we hebben hier ook heel veel singer-songwriters uh, gehad tussen de 20 en de 35 jaar. En jullie ja, Zeggen ook als uh, platform eigenwijs. Wij zijn generatie I. En we zijn eigenlijk uh, voor de leeftijdsgroep van 20 tot en met 35. En dan heb ik toch wel een uh, aardige introductie gedaan, dacht ik. Heel goed, heel goed. Ja, ja absoluut. Ja. Uh, van waar eigenlijk. Om uh, maar ook even met uh, Mandela in uh, het achterhoofd te houden. Hè? Het is een vrijheidsstrijder. Heeft dat ook uh, met, met jullie te maken? Uh, dat jullie eigenwijs zijn. En dat uh, vrijheid ook een belangrijke... Uh, begrip is binnen de, de, de eigenwijs organisatie. Ja, ik denk dat wij um, um, binnen eigenwijs allemaal een vrijheidsstrijder zijn. Hm? Als in dat we graag werken op onze eigen manier. Dat we het werk zo indelen als we het zelf willen indelen en op de manier waarop onze talenten het beste tot uiting komen. Ja. En uh, dat we in die zin ook wel een beetje rebel zijn. Als hm -hmm. in dat we graag ons eigen uh, plan trekken. Hm -hmm. En het liefst ook nog eens de niet gebaande paden nemen. Dat maakt wel dat we redelijke vrijheidstrijden Ja, vooral, vooral dat. Hè. Dus ja. de niet gebaande paden ja. bewandelen. Ja. Ja. Want dat viel mij dus ook op. Hè. Bij, uh, bij zowel de website als de Facebookpagina... die ik uh, dan wel eens uh, regelmatig uh, raadpleeg... Uh, zie je dus gewoon uh, dat jullie een ja, richting inslaan die niet gangbaar is. Nou ja, uh, gangbaar in de zin van... Uh, uh, ik behoor dan niet tot die, uh, <laughs> tot die eigen generatie... Maar eh, omdat wij dus zoveel van, van die mensen hebben hier in de studio. Eh, krijg je er natuurlijk wel wat van mee. Mm -hmm. Je hoeft ze niks uit te leggen. Nee, nee, nee. En dat is ook, denk ik, als ik daarnaar kijk. Klopt, hè? Ja. Of valt dat wel mee? Nou. denken de eigen generatie over het algemeen wel dat ze behoorlijk wijs zijn. Uh, en dat ja. zijn ze in die zin ook wel. En voornamelijk als het mediawijsheid betreft. Want in die zin. Um, is er eigenlijk geen noodzaak om dingen uit je hoofd te leren. Nee. En om heel veel kennis te hebben, omdat alles op te zoeken is. Tot een bepaalde hoogte natuurlijk, want ja. Mr. Google heeft ook zijn grenzen. Ja. Maar in die zin <laughs> denken wel heel veel eigen generatiegenoten... Dat ze, ja. dat ze heel veel wijsheid in pacht hebben. Uh -huh. Al dan niet uh, middels uh, uh, externe bronnen. Ja. ja. ja. Even over, over... Ja, wat wij zeggen? Ja, om nog even voor um, ja. de uh, record um, en voor de volledigheid nog een ding recht te zetten, is dat uh, eigenwijs, het platform wat wij uh, mm -hmm. wat we aan het bouwen zijn. Ja. Alles wat wij daarop delen, alle verhalen, die, dat zijn ver verhalen van eigen generatiegenoten, grofweg tussen de 20 en 35 jaar. Ja. En in de doelgroep waar we ons op richten, dat is eigenlijk in feite iedereen. iedereen. Ja, dus we richten ons niet sec qua doelgroep uh, en qua lezers op de eigen generatie. Mm -hmm. Want wij geloven juist dat... dat uh, is het overstijgend? is overstijgend, ja. ja. Wij geloven dat andere generaties ook heel veel kunnen leren van, van de eigen generatie. En vice versa, uiteraard. Um, ik denk wat jij nu zegt, dat is ook de reden waarom je ook hier zit. En, uh, dat heeft ook uh, te maken met een uh, medewerker uh, of een, ja, eigenlijk ook iemand uh, die behoorlijk uh, achter jou uh, staat, Sabine van Baal, uh, ja. Daar heb ik mee te maken gehad. Ja. En tussen de tra training door, die ik vorig jaar heb, uh, of het afgelopen jaar heb gekregen, uh, zat daar dus iets in. Het is uh, inderdaad generatieoverstijgend. Uh, en dat, dat is ook... Uh, ja, dat ben ik even vergeten. Maar anders had je hier natuurlijk niet gezeten. Dat, uh, ja, ja. Uh, even over jou. Over, over Sander Rovers zelf. Uh, wat doe je? Wie ben je? Uh, heb je een journalistieke achtergrond? Omdat je dus nu bezig bent om al die verhalen bij, uh, bij elkaar te schrapen. Eigenlijk uh, vind ik je, je een beetje uh, vergelijkbaar met Rob Wijnberg in het Klein. Dus, uh, okay. Maar uh, wie, heb je ook een, echt zo'n achtergrond nee, gehad? Nee, niet? ik heb totaal geen journalistieke achtergrond. Uh, ik, ik kan ook niet zeggen dat ik uh, vroeger gedroomd heb van het uitgeven van een magazine. Uh, maar ik zal een paar stappen teruggaan. Ik ben met eigenwijze begonnen. Uh, drie jaar geleden, omdat ik merkte dat heel veel mensen in mijn omgeving... Uh, Werkten en werken puur omdat ze er geld mee willen verdienen. Ja. Maar dat eigenlijk niet doen omdat ze dat leuk vinden, omdat ze daar goed in zijn. Ja. En dat verontwaardigde mij in die zin zodanig dat ik uh, dacht: van, Nou, als ik nou een platform ga bouwen met eigenwijs, waarop ik alle inspirerende verhalen ga delen van mensen, die dus wel het, het enorm naar hun zin hebben vanuit ondernemerschap of in een job, dan kan ik wellicht, wellicht een brug slaan tussen het soort van inspirerende gedeelte en zij kunnen dan. Uh, degene die de inspiratie kunnen gebruiken... mijn inziens, uh, daarmee inspireren. Dus zo ben ik met eigen wijze begonnen. Dat is voornamelijk vanuit de verontwaardiging van... Hey, waarom is over het algemeen de definitie van werken... dat het een zakelijk kwaad is en dat het niet leuk is... omdat je er geld voor krijgt. Mm -hmm. Terwijl ik werkers zie als een soort van speeltuin. Dus doe maar wat je goed in bent en wat je leuk vindt... en daar geld mee, mee, mee verdienen. Mm -hmm. En ik wil dat bewijzen dat dat kan. Ik wil, ik wil verhalen delen... van mensen die het op die manier georganiseerd hebben... Die wil ik de wereld insturen. En zo is Eigenwijs eigenlijk geboren. Uh -huh. uh, in den beginnen uh, als een lullig blogje... waarop ik één keer in de twee, drie weken een keer een blogje de wereld inschoot. Uh, en dat is eigenlijk uitgegroeid tot, uh, ja, tot een serieuze business, serieuze beweging. Uh -huh. uh, maar ik heb zelf totaal geen journalistieke achtergrond. En daarom ben ik heel erg blij met, met de meemakers die, uh, die Eigenwijs rijk is. Want daar zitten heel veel getandede journalisten tussen. Ja. die het heel leuk vinden om interviews te houden... om artikelen en blogs te schrijven. Dus al die goede artikelen die komen niet van mijn hand. Nee, oké. Okay, nee, okay. Maar jij, jij, uh, jij inspireert denk ik ook nog wel wat mensen... in die zin dat je dus vraagt hè, aan, aan mensen van eigenwijs van uh, kom met die verhalen, want we hebben iets te vertellen. Ja, ja. Dat is ook, ja. Anders zit je hier natuurlijk niet. Want ik vind dat je iets te vertellen hebt. Want, nou, want dat heeft, uh, ja. heeft bij mij indruk uh, gemaakt. Dus dat is de reden waarom ik je gevraagd heb. Uh, uh, nou ja, uh, we gaan zo even verder praten. Want uh, anders dan, uh, ga ik een beetje in uh, wartaal uit uh, zitten, zitten slaan. Uh, die jeugd van tegenwoordig. Uh, Willy jullie wartaal. Dat lijkt me niet zo'n uh, zo uh, fijn uh, moment. Um, ik ga even naar uh, de muziek die ik uh, van de week heb uh, binnengekregen. En uh, dat is ook niet zomaar. Uh, Lori Lieberman, uh, we kennen de Amerikaanse singer-songwriter... met uh, het uh, nummer uh, Water uh, van, uh, van, uh, van haar. Maar dat nummer heeft zij niet zelf gemaakt. Uh, dat nummer dat is gemaakt uit het oorspronkelijke nummer. Watermensen van de 3 J's. Uh, dat hebben wij hier bij Alternative FM nu al een paar keer uh, laten horen. Uh, dat zullen we ook uh, in de nabije toekomst nog een paar keer uh, laten horen. Uh, maar uh, Lorrie Liememan heeft ook een eigen kerstnummer uh, opgenomen. En uh, dat is toch wel de moeite waard om hier eventjes bij Alternative uh, te laten horen. Uh, de dame in kwestie heeft ooit natuurlijk een hele grote hit uh, geschreven. Killing Me Softly, dat, uh, dat is later uitgevoerd door Roberta Fleck. En uh, nog veel later in de jaren 90 door de Fugees. Uh, maar uh, zij is altijd singer-songwriter gebleven. En dit is uh, dat nummer en Sons. En dat slaat natuurlijk uiteraard op het kerstmis. I woke up this morning and I put the coffee on. A message from my publisher to say why he had called. With Christmas round the bend He said they're looking for a song Something to lift the spirit Just about three minutes long So I wrote a cheerful melody And I put it in the mail With thoughts of money in the bank And million dollar sales But my heart it laid soil And my God, it felt so wrong With honesty this time around Here is my Christmas song Merry Christmas, daughters and sons One more reckless year's come and gone In a war Eis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 Dat was hem helemaal. Uh, Alaska en I will go. Het is niet uh, zonder reden dat we dit uh, nummer gaan uh, draaien. of uh, hebben gedraaid. Want uh, morgen in de uh, Piers in Volendam. Uh, zit een, of staat een keur van, uh, van muzikanten. Uh, die uh, te zien en te horen zijn. Uh, onder andere uh, deze groep, dus Dan the Lion... waar we straks uh, nog wat uh, van gaan draaien. En. ja, hij komt ook, de Amerikaan. Max Weiner, Mind of Max. met. Uh, het EP-tje wat hij heeft afgeleverd. Seasons. Vier nummers staan erop. Hoe kan het ook anders? Winter, herfst, zomer en lente. Dat staat er allemaal op. En dat zal hij morgen in de piers ook laten horen. Naast dat hele verhaal staat ook Tangerine en Tim Knol op het lijstje. Die ook te zien en te horen zijn. Dus het belooft inderdaad nog heel erg leuk te worden in Volendam morgen. Um, het begint geloof ik om een uur of acht, half negen. Maar dat, uh, dat moet je maar even kijken. Het heet uh, geloof ik Stille Nacht. En dat is, uh, het hele weekend uh, wordt er in uh, Dallande wordt er, uh, dit soort uh, festivals uh, gehouden. Uh, dat weekend. Uh, de, de dertiende in Volendam. En dan is er ook nog uh, in Eindhoven in de Effenaar uh, er een. En waar die andere is, de derde, dat is mij nu op dit moment even niet bekend. Ik, moet, uh, ik heb ook even een ander beeldscherm dus. Vandaar. Uh, we gaan weer verder praten met, uh, met Sander uh, Rovers uh, van uh, Eigenwijs. Uh, die uh, begonnen is uh, met uh, simpele blogjes. Uh, want zo uh, was het toch, uh, Sander? Ja, je bent, het. Uh, zo ben je begonnen. Ja. Ja. Uh, maar er is op een gegeven moment uh, zijn er een aantal mensen die zich bij aangesloten hebben. En uh, ieder met zijn uh, stukje kennis uh, heeft dat uh, gedaan. Uh, als je dat uh, blad, of in ieder geval dat magazine gaat maken. Het is natuurlijk uh, het gaat over meer mensen, denk ik. Toch? Het gaat over mensen. Het magazine. Ja, ja, het magazine. Ja, ja, ja, en niet zozeer over mensen. Maar inderdaad over, over het verhaal van die mensen. Het verhaal van die mensen. Ja, ah. het, is, uh, het is in die zin um, ergens ook een soort van aversie tegen de oppervlakkigheid in de huidige media. Ja. Um, dat het vaak ook gewoon nergens over gaat. Uh, in wat voor opzicht bedoel je dat? Uh, ja, dat het allemaal heel snel is, heel vlug is. En dat, uh, dat, het, dat het een beetje gaat om, om zogenoemde soundbites. Zo van even snel een itempje erin tussendoor schieten. Maar dat het, dat het nooit echt gaat over het verhaal van iemand. Wat drijft er nou werkelijk? Ja. Um, um, slaan ze een paar bladen over en iemand wordt geïnterviewd. Dan is meestal de eerste, tweede of derde vraag uh, van iemand als ergens werkt. Wat verdien je? Ja. Net of dat, dat, net of daar uh, alleen maar om draait. Maar waar wij benieuwd naar zijn bij Eigenwijs... is van, wat, wat, wat, zit, wat, wat wil je nou? Wat drijft je? Wat bezielt je? Wat zijn de je drijfveren de van drijfveren, een... ja Wat motiveert je? Waarom kom je 's morgens uit bed? Ja. Wat, uh, waar ga je ogen van twinkelen? Ja. En dat willen we in beeld brengen. In beeld brengen, maar ook in, in woorden. Ook in woorden. Uh, de ja. woorden moeten eigenlijk als het ware ook het beeld uh, inkleuren. Uh, van die mensen wat hun drijfveren zijn... als ze ochtends om zeven uur denken van... Uh, we gaan eruit, uh, we gaan er een uh, leuke dag uh, ja. maken. Ja, ja. Ja. Uh, je zegt het al hè? de oppervlakkigheid van de media het is uh, voor mij uh, lijkt het me duidelijk want ik uh, kreeg de magazine omdat ik uh, toch uh, uh, ja, min meer of meer aangetrokken voelde door de boodschap ik heb ook uh, in het crowdfunding ja, verhaal. wat jullie ja, ja, ja. toen de tijd ja. van de zomer hebben uitlopen gegaan. Heb, heb ik gezegd. Nou ja, dat, dat, dat, dat vind ik. zo'n initiatief daar moet, daar moet wat geld in, in gestopt worden. Uh, Rob Wijnberg van de Correspondent. Ik kan niet anders zeggen. Dat, dat wat je dus nu zegt. dat uh, is hij onder andere. vind ik dan. verkondigt dit ook. Hè? Het ja. is. Uh, nu ga ik gewoon uh, een gewoon beetje mee in het uh, gesprek. Uh, als ik dan op een gegeven moment uh, kijk naar, uh, naar zijn uh, manier van journalistiek bedrijven. Ik heb het boek, uh, de nieuwsbrief heb ik ook van hem gelezen. Uh, de waan van de dag. En dat is niet waar hij aan mee wil werken. Hij uh, gaat liever voor het, uh, het verhaal uh, van uh, waarom en hoe dingen gebeuren in de wereld. En als ik jou dan zo beluister uh, met uh, waardoor krijgen mensen een twinkeling... dan is het ook eigenlijk precies het hoe en het waarom, waarom die mensen dus ja, hun werk doen. Ja. ja. ja. En wat, wat um, kijk, buiten kijf is wat Rob doet, is journalistiek technisch veel beter dan mijn achtergrond. Ik ja. heb geen journalistieke achtergrond en ja. daar is hij veel, veel, uh, veel bekwamer in dan, uh, dan ik daarin ben. Uh -huh. um, maar wat eigenwijs onderscheidt van de correspondent... is dat bij ons de nadruk echt ligt op werken. Ja. Dus wij focussen ons echt op... Uh, op het werk op zelf. De, oh ja, op het arbeidsleven. Uh, ja. En naast, naast dat, dat, dat ik ergens een aversie heb... tegen, op, tegen de oppervlakkigheid openvlak, in de huidige media... Ja. wat ik met eigenwijs ook in de wereld uh, uh, wil sturen... is positiviteit. Ja. Is het te negatief uh, gesteld ja, ja, in, de, in de maatschappij? Ja, ik, ik, ik, ik volg het of niet. ervaar je het als nee, negatief? Ja, ik, ik kijk zelf geen. Uh, ik volg het nieuws niet, dus ik, nee. kijk, ik lees geen kranten en ik uh, kijk het journaal niet. En als het op de. Ik luister zelf naar de radio, ja. um, zeg ik. Bij deze tegen de verkeerde. Maar ik, en de reden dat ik het niet volg. Het geeft niet. Nee, het geeft niet. <laughs> en de reden dat ik het niet volg is omdat ja. ik gewoon echt van mening ben dat 80-90% van wat er uh, in het nieuws naar voren komt, is gewoon negatief. Ja. Uh, ontslagen, reorganisaties, oorlog daar, uh, terroristische aanslag daar. Het is, ja, weet je wel, het is er bijna niet. Daar, daar word je niet vrolijk van. Nee. En dat als je dan de volgende dag op je werk komt... en je gaat uh, koffie halen en je komt een collega tegen... waar heb je het over? Daar heb je het over het nieuws van gisteravond. Heb ja. Ja, Je hebt het gehoord van de reorganisatie bij uh, die organisatie. Ja, en veel mensen eruit, hè? inderdaad. Zo trouwens het de oorlog in Syrië. Dat is ook allemaal wel heftig, hè? Ja, nou, ja. voor je het weet, je alleen, heb je het alleen maar over negatieve dingen. Ja. Nou, goed. En wat ik met eigen wijs wil doen... is dat is positiviteit de wereld insturen. Ja. Um... Maakt het eigenlijk... Uh, want je zegt iets uh, wat mij opvalt hè, in het hele verhaal... maakt het iets uit... Als je het nieuws niet volgt. Ik, ik, ik heb iemand gesproken. Uh, zijn naam is Jelle Derks. Mm -hmm. uh, hij maakt uh, op websiteslijstjes.info uh, is minimalist. Ik heb hem uh, gesproken eerder dit jaar in Amsterdam. Uh, daar lijkt jij, heb jij, uh, dat, dat, dat, dat verhaal wat hij vertelt... lijkt nu op heel veel op wat jij uh, nu zegt. Okay. Uh, maakt dat wat uit dat je op een een of andere manier... Uh, dan wat blanco in het leven staat... Ja, ik denk... Dus filosofisch, ja, uh, een filosofische vraag die ik uh, nu even stel. Ja, nou, ik denk wel... Doordat ik het nieuws echt heel nieuw volg... Ja. Dat ik het veel minder over de negatieve dingen heb... Die er uh, vanuit de waan van de dag gebeuren. Ja. Kijk, met mij moet je geen discussie voeren over wat er in het Midden-Oosten aan het gebeuren is. Want ja. daar, één, ik heb daar totaal geen verstand van. En twee... Ja. Um, ja, ik heb, het, ik heb het gewoon veel liever over positieve dingen. Dat betekent ja. niet dat ik alle negatieve, negatieve dingen blok. Alleen het heeft wel te maken met wat je aandacht geeft, uh, uh, groeit. Ja. In die zin... Um denk ik wel dat ik, dat ik er meer blanco in sta. Ja, ja absoluut. Ja. Uh, doordat je... He, uh, ik merk het zelf ook. He, als ik bijvoorbeeld geen nieuws uh, zou... Uh, een paar, paar dagen even geen nieuws voor, uh, volgen. Uh -huh. Of minimaal. Uh, want ik, ik ben blijvend een nieuwsgierig uh, ja. mannetje. Uh, ja. Anders zou ik uh, geen journalistiek <laughs> hebben gedaan bij de LOI. Maar goed, ja. uh, dat, dat heb ik nou eenmaal. Uh, maar ik denk, uh, denk wel... als je hey, wat bij mij het dan wel eens doet... Ja, dan heb ik toch... Uh, het, het, het zuigt soms energie weg. Dat uh, negatieve... Uh, als je te veel uh, de media... op je af laat komen... Ja. het trekt wat weg. Ja. En dat is... Uh, vind ik per definitie niet goed. Maar goed, uh, dat, dat is even los uh, daarvan. Maar uh, de mensen die jij spreekt... Hè, voor het blad, die dus met hun werk bezig zijn zijn dat creatieve mensen die uh, creatief bezig zijn uh, om hun werk uh, in te vullen of, uh, of moet ik dat zien? Uh, ja, want je zei, je zei bij de aanvang eigenlijk al het zijn, ja, het zijn halve ondernemers maar uh, zijn het ook mensen met frisse ideeën die op een gegeven moment uh, iets, iets, ja dat gaan we doen. Ja, ja? ja, ja. ik denk dat ze, dat, dat ze allemaal creatief zijn in die zin dat ze, dat ze uh, een soort van creatieve ontdekkingstocht uh, aan zijn gegaan mm -hmm. en dan ik denk misschien enigszins spiritueel, maar dan bedoel ik meer de ontdekkingstocht. Euh, naar hé, wat wil ik nou echt? Mm -hmm. wat, wat drijft me nou? Wat, is wat, is, wat zijn mijn talenten? Ja. Welke kant wil ik op? Wil ik nog drie jaar bij die organisatie blijven werken of wil ik voor mezelf beginnen? Ik denk dat heel veel eigen uh, generatiegenoten, en, en twintigers en begin uh, dertigers, ja, bezig zijn met, met dat soort, soort van levensvragen. Ja. Die uh, ja, als een soort van reflectie van is wat ik nu doe wel wat ik voor de rest van mijn leven nog wil doen. Ja. En niet dan zijn ze niet allemaal creatief in de zin van dat ze, dat ze, dat ze allemaal kunstenaars zijn of dat ze allemaal heel goed zijn met, met, het, met het designen... maar wel creatief in de zin van het uitvogelen van hun loopbaan. Ja, oké. Okay. <coughs> het is eigenlijk, uh, ja, het klinkt inderdaad, spiritueel wat je zegt. Hè, maar, ze, maar ze zijn meer bewust van, uh, van hoe ze hun eigen leven, uh, hun levenspad. Met het daarbij, het werk, wat daar ook bij hoort, uh, hoe ze dat uh, willen sturen. Ja, ja. Is dat, uh, moet ik het zo samenvatten? Ja, dat heb, heb je goed samengevat. Ja. Ja. Ja, dat is wat ik merk. Hè. En ja. kijk, ik deel alles vanuit mijn, vanuit mijn blikveld. En dat is niet de waarheid, maar dat is meer zeg maar, mijn kijk op, uh, op de wereld. Ja. Maar ja, ik zie wel dat, dat, dat, dat de twintigers uh, behoorlijk bezig zijn met bewustzijn. Ja. En bewustwording. Ja, absoluut. Ja. Ja, en dat is uh, nou typisch wat ik ook heel veel uh, bij jullie ook. Naar voren zie komen ja. in dat, in dat opzicht. Op Heel veel uh, zie, ik dat, uh, zie ik dat gebeuren. Uh, um, het is ook zoiets van, van uh, het negativisme, heeft uh, helemaal geen, geen plek ja. bij, uh, bij de mensen hè, waar jullie uh, met, met het blad wat jullie maken, wat jullie ook op Facebook uh, naar buiten brengen. Uh, dan denk ik wel eens uh, van... de wereld is eigenlijk helemaal nog zo slecht nog niet... Uh, als ik uh, dit, dit soort verhalen... is dat nou precies ook wat je... wat je, uh, je wil bereiken met, uh, met, uh, met eigenwijs? Ja, ja kijk... De, um, um, mijn persoon heeft natuurlijk... best wel een, een weerklank op... Hoe, uh, hoe eigenwijs eruit ziet. Uh, ja. Ik geloof heel erg in, in, in positieve bekrachtiging... of positieve psychologie... zoals je het, zoals je het wil noemen. Mm -hmm. um, en dan weer vanuit de lees van... Nou, dat wat je aandacht geeft, dat groeit. Ja... Um, <coughs> Dus het is, het is allemaal heel erg positief ja. en optimistisch. Um, dus we moeten er ook voor waken dat we de realiteit wel um, ook, een, ook, een, ook een, uh, een plek geven ja. in ons platform. Ja. Het is natuurlijk niet allemaal roze keur en Want Om maar een aantal voorbeelden te noemen van wat er bijvoorbeeld speelt in de eigen generatie: uh, Quad Life Crisis. Dat, ja, dat, gelezen, uh, dat, dat ja. artikel heb ik gelezen. Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk gewoon burn-outs, maar dan op je twintigste. Ja. Is dat echt een thema? Ja, absoluut. Merk je ook van de mensen, die de meemakers waar je het net over had... komen die dat tegen in het veld als zij bezig zijn? Dat ze daar tegenaan lopen. Vragen ze dan ook bijvoorbeeld aan jou van... Sander, wat moeten we daar nou mee? Ja, de carlife life crisis is een van de hete hangijzers... binnen de generatie wat er nu speelt... En dat komt eigenlijk voort uit het idee dat, uh, ja, dat is eigenlijk een, een, een te grote dosis keuzestress. Als mm. er zijn zoveel keuzes tegenwoordig. Alles lijkt te kunnen. Uh, alles is ook een soort van semi-transparant. Alles wordt gedeeld via allerlei sociale kanalen. Je wil niets missen, je wil overal bij zijn. Ja, echt het maximale uit het echt, leven halen. Echt het maximale ja, uit halen. Ja. Ja, en dat geldt dan zowel voor uh, op zakelijk vlak... maar ook op privé vlak, weet je wel. Dus ja. er worden, zijn worden feesten georganiseerd. En, Beleving. En daar wil je bij zijn. Je wil ja. niks missen. En, en als je dan ziet dat je vrienden naar een feestje zijn geweest... waar jij niet bij bent geweest, ja, dan baal je. Dus de keuzestress als in er is zoveel te doen... en ik wil eigenlijk alles doen... maar dat kan niet, want ik heb maar 24 keer in de dag. Dus wat ga ik dan kiezen? Ja, en dat, dat levert heel veel, heel veel stress op. Ja. Wat bijvoorbeeld kan leiden tot uh, een quality life crisis dat de batterij gewoon helemaal leeg is... en dat je, uh, heeft een, een werkgever ook niks aan je eigenlijk... als, uh, als je een jonge uh, kracht bent... die uh, heel graag wil... Hè, op basis van zijn talent is aangenomen... Ja. voor een bepaalde functie... of ja. voor een bepaalde plek. Ja. Omdat de, man, uh, de manager uh, in kwestie denkt... van ik heb nu de juiste persoon... en dan blijkt het dus achter op het moment dat hij de dus functie dus invult... Hè, dus het werk wat hij in moet vullen... Mm -hmm. dat het dus ook nog een andere kant... ja, daar kom ik dan weer uit... Eh, dat, dat is ook weer wat ik gelezen heb bijvoorbeeld... uit de voetballerij Louis Vergaal, de bondscoach... Ja. de totale mens. Mm -hmm. Dus achter het plaatje van degene die de functie vervult... zit natuurlijk ook een mens. Ja. En als die mens, hè, dit jonge mens... dan van tussen de 25 en de 30... Zijn functie En jij beschrijft een deel van zijn leven waarbij hij niks wil missen... omdat hij bepaalde keuzes moet maken. Mm -hmm. Dan heeft die man dus ook, de werkgever dus, niks aan die werknemer. Nee, nee, nee. nee. En vanuit eigenwijs, uh, een van de dingen die we vanuit eigenwijs prediken is, uh, is durf jezelf te zijn. Ja. Dat is ook een van onze kernwaarden. Ja. Wat eigenlijk heel kort door de bocht inhoudt dat je... Ja, een soort van hetzelfde moet kunnen zijn op je werk... zoals je s'avonds ook in de bank zit. Ja. Dus dat je, dat je jezelf geen rol aanmeet. Van, hé, hey, ik ga vandaag naar mijn werk en ik ben eigenlijk een andere persoon... en ik ben mezelf niet, maar dat moet omdat ik me wil, ik wil passen in de bedrijfscultuur. Ja. Ja, en dat, dat, dat slurpt ook leeg. Ja. Ik bedoel, als jij jezelf kan zijn met ja. je sterke punt en met je, met je, met je fratsen... Mm -hmm. en dat wordt geaccepteerd door jouw collega's en door je manager... Ja. Dus, da dus da feitelijk dat je wordt, wordt geaccepteerd... als een totaal mens voor Louis van Gaal. Ja. Ja, ik denk wel dat het dan... Zou dat de wereld ook beter maken, denk ik? Ik denk van wel. Ja. Dat denk, ik dat, dat, dat denk ik dus van wel. Ja, ja. Maar goed, ik, uh, ik, ik zit niet als een, als een soort Tetroost of bedrijfsguru in het, uh, in het bedrijf. Ik maak maar een programma tussen 8 en 10. En dan klink ik als Marts Meets. Mag ik dat zeggen? Ja, ik mag dat zeggen. Maar goed, uh, hoewel Marts Meets tegenwoordig ook een beetje gevoelig ligt met. Uh, met uh, nou ja, is weer een heel ander verhaal. Ik ga weer even een stuk muziek draaien. En uh, dan uh, gaan we straks weer uiteraard uh, verder praten met. Uh, met Sander over het, uh, het platform eigenwijs uh, wat, uh, wat hij... Uh, want daarom is hij vanavond uh, hier te gast. Eerst Ilana May met uh, Mother Bird. The unendurable rigidity The uninherited self The unattainable The unintentional cruelty The unremarkable Findable pursuit The unusable you The uncomplicated you Was hier ineens afgelopen. Uh, hier zie ik ook weer 40 seconden. denk Ik uh, nou, ik ga nog even gezellig uh, doorpraten met Sander. Maar dat is me niet uh, gegeven. Uh, dit, uh, dit was uh, van Electrolux. Zo heet het. Maar Electrolux bestaat niet meer uh, zoals het uh, er het staat. Het is van uh, Rojolf Haidt van Holst en uh, Luc Nijman. Uh, maar ze heten nu de Electro Babies. En dit uh, kwam van Election Day, een EP. En die halfhart van Holst die heeft het ontzettend druk op dit moment in Amsterdam. Hij is, uh, hij is met van alles bezig. Dus uh, het, uh, ja, de man is, uh, ik dacht uh, al, uh, de veertig, uh, rond de 40. Maar goed, uh, het is uh, iemand in Amsterdam uh, die gezien wordt... als een van de uh, ja, Godfathers uh, van de Amsterdam Songwriters schilder Samen met uh, Max van Remmerden, die uh, dit soort... Uh, uh, avonden in Amsterdam organiseren. Dat doen ze geloof ik uh, in de buurt van de Lijnbaansgracht. Ben eventjes uh, de naam uh, kwijt. Maar daar uh, worden regelmatig van dat soort uh, avonden gehouden. Uh, we gaan weer terug uh, naar het uh, gesprek uh, met, uh, met Sander uh, Rovers. Uh, de gast uh, vanavond hier bij Alternative FM. Het uh, gaat over uh, eigenwijs. Het uh, ging uh, eventjes, uh, dan moet ik eventjes, uh, eventjes uh, samenvatten over... Uh, ja, over uh, hoe uh, de maatschappij als uh, vandaag de dag in elkaar steekt. En uh, welke bijdrage uh, jij zelf uh, daarin uh, kan leveren. Uh, want uh, we hadden het uh, onder andere over, uh, over werk. Over quarter life stress. Daar hadden we het ook over. Ja. Uh, de keuzestress die bij 25 tot 30-jarigen uh, leven. Uh, daar hadden we het onder andere over. Ja, uh, Sander, als ik uh, naar kijk uh, naar... Um, dan zit er toch ook een, ook een soort filosofische achtergrond uh, achter. De mensen die op dit moment ook uh, jullie volgen. Uh, die hangen datgene uh, de boodschap wat jullie uitdragen. Hangen dat ook aan. Heb je ja. dat idee? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Wat, wij, wat wij met eigenwijs uh, in gang willen zetten. Of waar we in ieder geval een steentje aan bij willen dragen. Ja. Is... Uh, <tus> Is dat we een beweging op gang willen brengen naar een wereld waarin iedereen werkt vanuit talent en passie. Dus waarin iedereen doet waar, het, waar hij goed in is en wat hij gaaf vindt. Ja. Omdat wij geloven dat dat gewoon de ultieme werkvreugde is. Ja. Um, aan de ene kant. En aan de andere kant ook omdat wij geloven dat dat de enige manier is om het gemotiveerd vol te houden tot je 67ste. Mm -hmm. um, ik ben zelf 29 ja. en ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik de komende, zeg even, 28 jaar zou moeten werken in verschillende banen. Ja, ja waar, waar ik. Aan het wegkwijnen zou zijn. Ik kan me dat gewoon totaal niet voorstellen. Nee. En zo moet het zo moet werken, volgens mij ook niet zijn. Nee. Anno um, 2013. 2013. Ja. Ja. ja. Dus ja. Wij, ja, dat is wat we met eigenwijs. Uh, <clears throat> Hoe zie jij, uh, je, je schetst een voorstelling van, uh, van hoe, hey, hoe jouw eigen leven dus eruit ziet. Hè? Van 29 ben je, uh, ja. Ja, uh, 67 dat is nog 38 jaar even gauw. Dat rechte, uh, om, ja. Ja, ja. Uh, bijna 40 jaar uh, wat je dan uh, voor, uh, voor, je, uh, ja, voor je hebt uh, liggen. Uh, daar wil je natuurlijk uh, wel. Uh, is het ook gewoon, wer moet werk dan ook een beleving zijn? Ja, een beleving, ja. Ja. ja, dat is een interessante vraag. Maar uh, ja, ja, wat, wat ja, beleving in de zin van... Uh, we hebben het uh, net over bijvoorbeeld uh, de keuzestress. Maar ja. uh, het maximale uit je leven willen halen. Dus, mm -hmm. dus dat betekent dus ook dat het, als je doortrekt naar het werk wat je dus doet... dat het daarmee ook uh, te maken heeft. Ja, ja. Dat lijkt me wel. Ik denk dat werk en, uh, en, en, en privé uh, veel meer dan ooit met elkaar verbonden zijn... en in elkaar overlopen. Mm -hmm. uh, dat werken van voorheen, 8 tot 5, dat dat. Ja, niet meer is. Nee, dat is niet meer. Nee. Als je nu al ziet zeg maar, hoe iedereen uh, technologisch met elkaar verbonden is. Ja. Feitelijk ben je helemaal niet meer uh, gebonden aan het feit dat je om 8 uur uh, bij, de bij de prikklok moet staan en om 5 uur naar huis moet. Waarom zou je niet om 11 uur kunnen beginnen als je slowstarter bent, net als ik? Waarom zou iedereen niet zijn eigen werkritme kunnen hanteren? En werken waar hem dat het prettigste uh, uitkomt en ja. waar hij het productiefste is. Dus in die zin denk ik dat werk en privé veel meer in elkaar gaan overlopen. Ja. Um, maar niet per definitie dat mensen meer gaan werken. Als in dat, als je, als medewerkers van de, van de managers de vrijheid krijgt om hun werk op, op de manier in te delen zoals ze het zelf het beste uitkomt en ze het, ja. het meest productief zijn. Ja, dan zou je feitelijk binnen acht, uur, binnen acht uur veel productiever kunnen zijn... dan wanneer je maar op gezette tijd aanwezig moet zijn... en uh, huis mag gaan. Ja. Uh, even tussen de regels door. Uh, zou, ik, uh, zou ik je de vraag willen stellen... Uh, zouden managers uh, niet een andere manier ja van, uh, van, uh, van motivatie moeten, moeten, moeten doen. Dus, uh, dus uh, ja, ze moeten wel sturen. Dat, dat geloof ik nog wel. Maar uh, is het niet zo dat, uh, dat je dan uh, op een gegeven moment... van uh, kijken naar een, een medewerker die je hebt op, uh, op je afdeling... Om uh, ja, meer, meer te gaan kijken naar wat hij uh, uh, het liefst zou, zou willen. Ja, en, en, en, en juist ook daar. Uh, dan kom je eigenlijk. Een manager zou meer een coach moeten zijn. Ja. Is dat, uh, is dat wat, uh, wat het zou moeten moeten zonder zijn? Twijfel, zonder twijfel. En als ik kijk naar mijn eigen uh, ja, management aanpak. tussen uh, 26 haakjes. Want dat is zo, het klinkt veel duurder dan dat is. Ja. Maar ik geloof in het aansturen en het enthousiasmeren van, van medewerkers of van meemakers, zoals ik ze noem. Mm -hmm. op basis van intrinsieke motivatie. Um, De innerlijke. Van ja, je, dat, vanuit, dat, je, vanuit je innerlijke. Ja, ja. ja dat mensen. dat, dat, dat stuk even. Uh, om even uit te leggen. Bij eigenwijs zijn inmiddels. Uh, 50 meemakers betrokken. die vanuit verschillende rollen. hun talenten inzetten. Dus Bijvoorbeeld als fotografe, als journalist, blogger, uh, eindredactrice. Social media uh, expert. En die doen dat vanuit een uh, vrijwillige basis. Vanuit Goodwill, Omdat ze geloven in eigen wijze. Omdat ze het leuk vinden om een x aantal uur per week in eigen wijze te steken. Mm -hmm. um, dus ik betaal ze ook niet. En dat is sec vanuit intrinsieke motivatie. Ja. En ja, Als mensen bijdragen aan iets. Maar ook als mensen werken vanuit iets... Waar ze heel enthousiast over zijn. En waarvan ze het gevoel hebben dat ze daar goed in zijn. Dat ze op hun plaats zitten. Ja, dan hoef je toch niet meer te werken met targets. En te zeggen van ja jongen als je dat niet goed doet. Dan, dan komt het doel vanzelf eigenlijk dan al aan. Ja eigenlijk. maar dit, dit, dit, ik, ik geloof dat straf en belonen dat dat ontzettend achterhaald is. Dat is niet meer van deze tijd. Dit is de 21ste eeuw waar we ja. in zitten. Ja, ja. Dus uh, functioneringsgesprekken, pff, uh, de HRM-cyclussen, wat, uh, wat uh, veel bedrijven uh, kennen. Hè, van, uh, we hebben het beoordelingsgesprek, we hebben het functioneringsgesprek... Ja. En we hebben het resultaatgesprek. Ja. Dat uh, is uh, ja, ik heb het zelf meegemaakt. Oh, uh, het is leuk dat je erover begint, want dan kan je het tenminste nog uh, in de gespiegel. Uh, ja. ja, eerlijk gezegd, als ik er naar, naar kijk, ja, er moet, er, is dat er een beetje ook? Niet om negatief te zijn, maar schouderophalend. van, van wat, wat, wat voor meerwaarde. Ik heb meer iets van... Uh, ga kijken of je die, uh, die, die werknemer... Uh, of die het nog steeds leuk vindt om op zijn plek uh, waar hij nu zit. Ja. Uh, maar wat zou die nog meer kunnen? In mijn geval, ik had dus een heel veel sterke aandrang... Om stukjes te schrijven, communicatie en dat soort dingen. Ik heb het uh, balletje ook opgegooid. Is niet uh, echt opgepikt. Ja, Dan denk ik van... Als daar nou een manager of een coach had gezeten... die gezegd had van... hé, hey, uh, hier is wat aan de hand. Dit is uh, Waarschijnlijk heeft hij nu, loopt hij, is hij zijn talent misgelopen. Laten we die man dan op een andere plek zetten... waar hij misschien zou kunnen excelleren. Juist. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Perfect voorbeeld een ja. goed voorbeeld. Heel goed voorbeeld. Ja, ja. Wat je, kijk, maar het is toch ook wa uh, waanzin dat, dat um, tijdens de HR-cyclus, je, je ja. hebt een gesprek met je manager. Ja. Dat de manager zegt, ja, ik zie een aantal punten waarop jij niet zo goed bent. Nu wordt het toch echt wel eens tijd dat je daarop gaat ontwikkelen. Want ja. je moet daar minimaal wel een voldoende score op, die punten waar, waar je nog niet zo dennerend op scoort. Ja. Ja, dat, is toch, dat is toch waanzin. Ik denk dat je veel beter medewerkers kan sturen op basis van hun talenten. Ja. Dus uh, goed moet monitor of medewerkers dus dingen doen waar ze goed in zijn. Ja. Uh, wat een hele hoop dingen ten goede komt. Productiviteit, uh, creativiteit, uh, bevlogenheid, uh, bezieling noem het allemaal maar op. Ja. ja. In plaats van te sturen op, op verbeterpunten waar je er niet zo goed in bent. Dat is het manager van nu. Uh, hoor ja. jij dat uh, van, van je mee meemakers of in ieder geval van de mensen die in het blad aan, aan het uh, woord komen? Dat, dat daar te veel sturing is en dat er te weinig initiatief is van, uh, en de creativiteit van het brein van de mensen die, uh, die ja. op die werkvloer ja, bezig zijn? Ja, dat hoor ik zeker. Ja. ja? ja, ja, ja, ja. Um, Ken je SEMCO? Braziliaanse uh, organisatie? Nee, ik heb het niet... Uh, nee, nee, nee, nee, dat nee. is best wel een uitgekoud uh, voorbeeld hoor. Maar, dat ja? is een, maar een, vertel. Een Braziliaanse organisatie. Uh, ja? Ricardo Semmler heeft dat opgericht en die uh, heeft dat van zijn vader overgenomen. En die is uh, na een x aantal jaren puur gaan sturen op medewerkersgeluk. geluk. Dus wat hij wilde is dat zijn medewerkers zo gelukkig mogelijk waren. Ja. Alles stond feitelijk in het teken van hun medewerkers. Die mochten werk zelf indelen, komen en gaan wanneer ze wilden. Um, er waren ook managementlagen geschrapt. Ja, en die hebben uh, knettig goede bedrijfsresultaten geboekt. He. Dus buiten het feit dat de medewerkers veel gelukkiger zijn, is het bedrijf ook veel succesvoller geworden. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Ja. En je ziet in Nederland al wel een aantal bedrijven die het zodanig aan het organiseren zijn. Ja. Uh, maar dat vergt ook lef en loslaten. En, uh, ja, vooral en, dat. Uh, en, en angst overboord zetten en uh, heilige huisjes uh, uh, bij het grofvel zetten. Ik zou bijna zeggen: leven wij in een angstcultuur? Zonder twijfel. Zonder twijfel, zeg jij. Ja. ja. Uh, en heeft dat ook te maken, nou ja, wat jij wel.? Uh, he, jij krijgt geen nieuws uh, op bijna geen televisie of wat dan ook. Maar uh, merk jij dat dan ook in de media? Dat ja, men te natuurlijk. veel eind op van. Ja, wegenbeenten, uh, dat. Ja. Ik, ja. ja. Nou, om onze grote vriend uh, Nelson Mandela erbij te pakken, dat is ja. uh, die, die, die, uh, misschien het mooiste voorbeeld van. De leven vanuit liefde en niet vanuit angst. Die ja. Nelson zag zijn Nelson net alsof ik me kent. <laughs> nee, ja, Mandela, ja. Ja, die ja. zag zijn de bewakers ook niet als vijand. Nee. Die, uh, die behandelden ze gewoon normaal en probeerde een praatje met ze te maken. Niet vanuit de angst van hey, ik moet uh, op mijn hoede zijn want dan ik krijg ik straf, maar vanuit de liefde van nou goed ja, die gasten doen ook maar hun werk. Ja dat is een geweldig voorbeeld. Ja. Maar dat, is, uh, dat zien we veel te weinig en, en uh, heel veel vanuit angst. En dat zie je terug in, in alle controlemechanismen, sancties, berispingen. Uh, ja, ga maar door. Ja, want uh, we je als je het niet goed doet, dan ja, dat, uh, gaan we ja. jou even korten op je salaris. En ja. uh, in mijn geval zou ja. dat dan betekenen korten op, uh, op iets anders. Ja. Ja, bang, het, is, ja. het, het is het bang maken. Precies. Bang maken, klein houden. Ja. Ja. Het is een duidelijk verhaal, zo tot aan 9 uur, wat we gehouden hebben. Tot aan 9 uur ga ik ook nog even uh, meer West draaien met This Is My Life. think I'm really flying now, soon I'll turn the page, forget about those stormy